Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat nog niet goed met de hulp voor mensen in het aardbevingsgebied in Groningen. De politiek belooft van alles, maar volgens de nationale ombudsman... nemen de problemen van inwoners nog steeds toe. Hij kreeg in de eerste helft van dit jaar al meer klachten binnen dan in heel 2021. Onder meer over wachtrijen bij een subsidieregeling om huizen te verbeteren. Dat mensen lang moeten wachten op een schadeafhandeling... is volgens de ombudsman niet uit te leggen. Het dodental van een aardbeving in Indonesië is flink opgelopen. Eerder zei de gouverneur van het gebied dat er 162 waren. Nu zijn er al 252 doden geteld. Reddingswerkers zijn keihard aan het werk om mensen te helpen, maar het gaat moeizaam. Wegen zijn kapot en op veel plekken is de stroom uitgevallen. De onderwijsminister moet meer doen om de toestroom van buitenlandse studenten af te remmen, zegt de VVD in het AD. Volgens de partij stromen de universiteiten vol met internationale studenten, omdat studeren in Nederland goedkoop is. Dat heeft onder meer als gevolg dat er te weinig studentenkamers zijn. En een Nederlandse kinderserie heeft vannacht een Emmy Award gewonnen. Dat is een van de belangrijkste internationale tv-prijzen. De International Emmy voor Kids live action goes to Kabam is een kleuterprogramma van Omroep Caro en CRV dat gaat over de angsten van kinderen. De regisseur heeft er zelf ook wel een paar, vertelde ze tijdens haar dankwoord op het podium. One of my fears is also um, stage fright and look what's happening, my shoes. my shoes are broken, but it doesn't matter because we have an Emmy and het is niet voor het eerst dat een Nederlands tv-programma een Emmy wint. Eerder mochten het zakmes, All Stars en de grote donorshow ook al een beeldje meenemen. Het weer nog af en toe opklaringen, maar vooral veel wolken en aan de kust af en toe een bui. Later gaat het op meer plekken regenen. Het wordt maximaal 6 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Welkom bij ZFM, de kant nog balshow. ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, mooie plaat, ja. Mooie plaat. Echt waar. Je kan lullen wat je wil, maar... Uh... Hij heeft een afspraak in, uh, in Dallas gemaakt, hè? Ja, dat had ik uh, begrepen. Daarom uh, begon ik er ook mee. Dus... Ja, dat doe je goed. En Frank heeft een heerlijk taartje meegenomen. Hij loopt nog een beetje... Ja, hij loopt op, nog op, even hoor. heen en weer, dus. En uh, Tino heeft een klein griepje onder de leden. Nou, lekker dan. Nou, gaat lekker hier. <laughs> Dus Als ik het einde van de uitzending niet haal, ik wil dat de kist blijft staan. Dat zakken, dat vind ik wel emotioneel, weet je wel? Ja, dat is wel. Met die bloemen erop. Oh, uh, muziek! Heb je nog je, uh, muziek? We hebben, we hebben donderdag een band, dus dan kunnen we uitgebreid dat, uh, dat uh, doen als, uh, als, je dat, uh, als dat uitkomt. Waar Ja, ik voel me een beetje ongemakkelijk met jou. Je bent een beetje de Matthijs van nieuwkerk van dit programma. Oh. Dat is een uh. Wat een toxic, wat een toxic environment is dus dit man. Oh, wat, nou, wat, nou. wat is er met Matthijs? Want ik heb er wel wat over gelezen. Nou, kan je vraag zeggen, maar ja. dat even af wat, wat er allemaal aan de hand is. Nee. Uh... Jezuscomplex, nooit tegengehouden. Jezuscomplex nog wel. Uit, uit de bocht gevlogen. Dat allemaal. Dat is, iedereen wist dit al jaren. Dat dit speelde alleen dat je daar vernederd werd in een grote bek. Dat was al bekend, maar dat... Ik heb nooit geweten dat mensen ook met PTS, uh, PTSS so? thuis hebben gezeten. Ik wist mm. dat mensen. Ik bedoel, een vriendin van mij die werkte daar. En die had ook een app-groep toen ze daar wegging, uh, gemaakt. En die heette The Ones That Got Away. Nou, dat zegt alles over de toxische omgeving wat daar. Waarin, dus alles wat er staat, het verhaal de is echt wel waar. Dus dat is. Uh, mm. kan, ja, dat hoort er een beetje bij als je de beste wil zijn. Ja. Maar wat ik, wat ik kwetsend vind, is dat de, de, de publieke omroep, in dit geval de VARA... die zijn natuurlijk nooit uh, zeg maar, uh, in het leven geroepen om uh, kijkcijfers te scoren... en uh, de beste te zijn, en, en, uh, maar meer om uh, mensen te uh, informeren. En, uh, dat klopt. Uh, te, te maar als je je er helemaal hebt, dan probeer je dat wel te behouden. Ja, dat begrijp ik. Maar dat is kijk uiteindelijk de manier waarop... Uh, dit soort omroepen. En zeker de VARA. Want ik heb natuurlijk uh, als plugger... Uh, ja, vaak, ja. Heel, veel, heel veel met de VARA te maken gehad. Dat was de meest... fuckerige omroep ja, die er ja. was. Ja, maar Altijd. Was Vanaf het begin af aan. Ja? En links lullen zakken vullen. En, en, en, een ja. Felix Murders... was zo'n verschrikkelijke nare vrucht... Frits Pits, idem dito. Allemaal gehaald. Onbetrouwbaar, veel bedankt gehouden, onbetrouwbaar ja. niet. Ik heb, ik heb uh, Felix Murners een keer uit zijn nest gehaald. S ochtends om 7 uur had dus hij geslapen. En uh, toen zei ik: Nou, nou ben ik wel een keer. Nou kan je wel eens een keer een plaat draaien. Toen draaide hij een plaat van uh, 20 jaar geleden. Weet je wel? En toen zei hij: Nou, ik heb hem toch gedraaid? Nee, ja. Weet je wel? Er zit geen, totaal geen empathie bij die mensen. Het ergste van het hele verhaal. En al die mensen die nu op televisie komen dat over zeggen, kent ze allemaal niet. Ze hebben het allemaal geweten. En dat is een beetje het ja. vervelende ervan. En iedereen is nu zijn straatjes schoonvegen. En biedt excuses aan. En uh, die, uh, dat wat nu het horrorhulpje van Matthijs wordt genoemd, die Juco Ja, die was ook slachtoffer. Fucker! Zij is gewoon nadat ze weggegaan zijn bij de wereld erdoor. Is zij samen met hem, Mr. en Mrs. Lane een productiehuis begonnen. Met het geld van de dochter van Joop van den Ende. Fuck ja, ja. you! Hoe bedoel je? Uh, hey, ja. hij, ik, ik was bij hem helemaal... Oeh, ik was zo bang ja. voor hem. Zij zijn samen productie begonnen. Joh, hou op. Ja, ja, ja. Iedereen heeft een, een partij boter op zijn hoofd nou oh, jongen. Dat ja. Ja, hey, ja. wil niet weten. Uh, uh, en is, waarom is er uh, eigenlijk nu pas uh, daarmee naar buiten gekomen? Of was dat uh, beter gezegd de, nu de tijd voor en toen nog niet? Uh, ge geen idee. Dat nou, dat ja, de een, de teneur, stand... teneur is nu naar het uh, The Voice-programma. Dat zijn er blijkbaar meer mensen die ineens... Ja, voor de precies. dag durven te komen met wat ze al jaren dwars zal hoe ze dit, hebben uh, meegemaakt. De Volkskrant is natuurlijk al heel lang mee bezig. Hè? Dat is niet uh, een, nee. een, een, een artikeltje die uh, in drie weken geschreven is. Oh, nee? En iedereen nee. weet, dat weet jij ook Ger, daar gebeurt wel eens wat. Maar er gebeurt ook wat, luister, hetzelfde dat dat als het hele MeToo... en met de voorznoer, dat gebeurt bij de, de KLM net zo erg... En dat gebeurt ja, in ja, een ja. ziekenhuis... Ja. waar artsen en verpleegsters ze aanduwen in, in, in het schipshok. Ja, waar allemaal, gebeurt dat? Ja, dat is daar mis mee. Maar ben is toch nee, niks. <laughs> nee, ik heb, wat leuke, je kritisch. Ik heb wat leuke filmpjes van hier. dat <laughs> <laughs> nee, ja. wordt happens, weet je wel. Ja. Dat, dat, dat weten we allemaal. Alleen omdat het mee is, komt het dan een beetje, een beetje naar buiten. Maar normaal, iedereen... Alleen dat die matige gebeurde. <coughs> dit was wel... Kijk, Robert en Brink is ook een lul. Uh, dat is helemaal niet sympathieke man. Uh, maar die zal nooit iemand helemaal verrot schelden. Nee, gewoon wordt problemen. boos. Of die laat iemand anders oplossen. Of stuurt de vrouw naar voren. Ja. zo, sympathiek, ook zo sympathiek. Ik vind ook zo'n brevet van onvermogen. Als je op die manier je werknemers tot de orde moet roepen. Ja. Of... De vrouw is ook zo sympathiek. Ja, voor ja een vrouw de vrouw is zo'n leuk wijf. Zo'n leuk wijf, jongen. Altijd, altijd. Ik zeg ba. Altijd zichzelf. Ja, not. Foei. Nee, maar, dat... maar goed. We weten dat het zo is. Het komt nu naar buiten. En waarom? Omdat iemand te dachten... dat ik maar zo een uitzoeken of dat de klachten te veel waren. Een tsunami aan klachten. Zeg ik nou uh, rare dingen als ik denk dat het vroeger toch veel leuker was... om dat soort dingen te maken. Ik heb uh, bij John de Mol uh, popformule gemaakt... en Eurochart en DJ Cat met Linda. Dat was altijd feest. Elke ja. dag. Ja, Elke het dag. Het was, was nog geen divers, geen inclusiviteit, geen woke. Dat helpt allemaal mee. Ja, de ja, de hedendaagse afbrekende cultuur is... Mensen, heel veel mensen zijn chronisch verongelijkt. Maar dat heeft er niets mee te maken, Frank. Het nee? heeft altijd te maken met de concurrentie. Dat op het moment dat vroeger... Dat denk ik ook. had je een paar zenders en nu werd je begrijp, moest je concurreren... tegen RTL 4, RTL 5 kwam erbij, SBS kwam erbij. Dus die hele sfeer van being the best... daar ligt het onder. En dat, het, heeft, dat, het, dat het nu naar buiten komt... dat heeft te maken dat we elkaar een beetje, beetje de maat nemen... en dat er een soort van nieuwe... Uh, preutsheid en weet ik wat... En, en of dat wel of niet terecht is. Dat is een andere discussie, maar het komt voort uit het feit... Dat er een enorme concurrentie uh, is gekomen. Joh. De, de, de ijsdansshows, de, de weet je, altijd, ja. mensen gingen ook aan het leven staan. Uh, ik bedoel die, die Tina Nijkamp... die nu een soort goede, oh my god, dat is er geen. Die belde live tijdens de ijsdansshow. Ja. of tijdens sterren springen van de plank of dat soort kutprogramma's excuus helemaal dan belden ze gewoon tijdens de live uitzending met de eindregie belden ze gewoon in ja, de zit aan de linkerkant hij moet aan de rechterkant zitten ja oké hoe goed ja, ben maar ik, dan hebben... ben je toch ook niet goed bij je hoofd of wel dat is John patiënt hoor Net als John de Mol die vanuit de auto belt naar onze uitzending twee Nederlandstalige nummers achter elkaar gedraaid ja? eentje zat in een rubriekje ja? die iemand had aangevraagd anders stond op de playlist ja? helemaal over ze zei ja maar dan krijg je ja. dat is, dat is nog, dan ben je toch, nee, nee. als je over jezus complex is, ja. Ik ga eens even bepalen hoe het eraan toe gaat tijdens live, tijdens een uitzending. En dan moest Gerard ja. Joling naar links gaan. En weet ik veel wie die andere prestaties die moest, moet rechtzetten. Omdat de baas ja. belde. Joh, dan ben je, heb je ook last van de jezus complex Die mensen ja. allemaal niet gebeuren hoofd. Nee, dat klopt geheel. En, en uh, uh, het, het, het, het hele probleem met, met uh, dit is zeker het feit dat al die mensen een soort van uh, denken. Weet je wel, ze worden nooit tegengesproken. Dus. Je kan, ze het, je kan ze het bijna niet kwalijk nemen. Nee, maar Ger, zullen, mensen zullen bij jou... Jij hebt televisieprogramma's maken dagelijks onder een druk met Katharine. Mensen zullen van jou wel zeggen... Oh, die Ger, die was af en toe zo ja. Heb jij mensen geschoffeerd? Nee. Ik heb een bobo-baantje gehad. Ik heb ook nog mensen geschoffeerd. Als die niet goed was, dan nam ik ze apart en zei ik dat ik het anders wilde. Maar je gaat ja. elkaar niet te maat nemen door elkaar helemaal verrot te schelden. Nee. Dat, dat is ook de enige manier, denk ik, zoals jij... Tuurlijk, je ja. moet toch mensen ja. positief stimuleren? Ja. Als iemand niet goed genoeg is, moet je zorgen dat hij beter wordt. Ja. Ja, dat is het enige wat je eraan kunt doen. Ja. En, uh, we missen dus een, gewoon een soort Louis van Gaal eigenlijk. Nou, wat is dit nou weer? allemaal al <laughs> een rare opmerking. Een Louis echt. van Gaal, alsjeblieft. Zeg. Ik ben wel ik ben blij dat wij uh, een soort van... Uh, hè? Dat je nog een ander net hebt waar wat anders gebeurt. Ja. Je wordt er helemaal achterlijk van het rare voetbal. Nou, oh, verschrikkelijk. Hoe vind je die Infantino dan? Die FIFA boy. In, ja. infan, wat Infantino? Wat zei nou? Infantino? Die, die baas van de FIFA. Hij wilde, dat, dat, dat even stop, dat hij wilde even de oorlog stoppen. Ja. Ja. Ja. Daarna riep hij nog even dat er maar drie doden zijn gevallen. En daarna zei hij, jullie mogen die band niet dragen. <lacht> oh, prima. Echt, dan over mensen van een andere planeet gesproken. ja. ja. Lebiel, ook debiel, ook Nebiel. Nee, maar over, over uh, Jezus uh, complex gesproken. Deze man gaat dus, gaat dus in Qatar wonen met zijn gezin. Ja, veel plezier met al die teden. Een feestje dat heeft uh, 6 miljard gekost. Ik denk dat die Infantino, die Blatter, dat was een, was een onbetrouwbare hond. Ja. Ik denk dat Infantino ook een Zwitserse uh, bankrekening in heeft. Tuurlijk, ja. Naadloos. Tuurlijk, man. Die hebben allemaal vieze handjes. Ja. Dat is top. Heb jij ja, het ja, plaatje ja. staan nog, of niet? Ja, ik, ben, ik, had, ik had wat. En toen op een gegeven moment ging de andere kant op. En Ach, toen dacht ik van, nou, dan moet ik hem even terug, uh, terug Geen, te even halen. Gee, even anders. Ja? Kun jij nog dat nummer herinneren, uh, wat wij vrolijk meezongen bij de Faberg... Ik ga hem even opzoeken. Omel jou, ja, omel jou, ja, die Portugees. Omel jou, omel ja, Omel jou, ja. Oh, die. Is misschien een ik er maar om een als horen te brengen. Nou, ik vind nu sla je een beetje door. Ja, ja, ja oké. Maar dat is natuurlijk iets heel anders. Nou, je hebt de plaat, behalve cutplaat, dat is altijd nieuwe, briljante muziek... van mensen, wiens naam je bijna niet uit kan spreken. Dat is ook zo, ja. Nou, dat is inderdaad... Ik heb er nu ook eet weer denken. hoor. Dus, ja, heb je weer een uh, een ja, ik heb een hele leuke kutplaat straks. Oh, ja, dat, uh, daar geloof ik alles van. Ja, maar we gaan, maar ondertussen, eruit, uh, maar ondertussen maar we gaan nu even een plaat rijden. Gerrans is aan het Lekker. zoeken. Ik zit bij de A, jongens. Oh, je, je zit bij nog steeds, hè? Niet bij de AA. Je zegt het nog steeds, hè? Wat zeg ik dan? steeds? De A is van Ari, daar zitten mensen op. De B is van Bravo en Bob die eet alleen erop. Dat is nou, gek. Ja. Jij zegt nog uh, steeds even een plaatje draaien. Ja, ja, ja. ja, ja. Een plaatje draaien. Ja. Ja, dat is een wel draai. een heel klein plaatje. Volg voor... uh... ja, jij het wel? Voetbal, een voetbal Ja, ja, ja. Ik, uh, voor, voor een deel wel. Ik uh, bedoel, uh, het, het is niet zo dat ik de hele wedstrijd zit te kijken. Maar uh, gisteren had ik dan toevallig eventjes zitten kijken van. Hoeveel minuten komen er nog extra bij? Nou, toen uh, zag ik uh, dat het een beetje in de slotfase. En ik pakte nog zwaar een doelpunt van DVD's. Ik laat het nou niet over voetbal gaan ja, hebben. Nee, nou, ik denk dat als, als Hans Bobman ja, okay. erin komt, die gaat er ook. Ja, gaat gaan. lekker over voetbal hebben. God, zullen we dan maar een plaatje Huppen gaan laten horen? Nee. Dat uh, lijkt me een goed, uh, goed plan. Dat zijn de Beach Boys, jongens. <laughs> Uit uh, 19 nog wat. En uh, would het niet be nice? Ik wil het met jullie graag hebben over flatulisme. Flatulisme? Ja. Nou, daar hebben we allemaal uh, wel eens last van. We kennen allemaal het gevleugelde gezegde... Klinkers zijn geen stinkers. No. Ja, ja, nee. Of, of, ja, ja. De grote zijn klinkers en de kleine zijn stinkers. Ja, dat kan ook. De zachte zijn stinkers, zoiets. Ja, ja. ja. en wat denk je? dat Komt dat er ergens vandaan? Denk je dat, dat waar is? Of denk je dat het een gelul is? Nee, een harde knallende wind dat die ook kan stinken. Nou, het ligt er een beetje aan. Als je, um, uh, ik denk dat het, uh, dat het uh, zeg maar een arts kan dat uh, wel uh, uitleggen Ik heb hier een schema en een flip-over. Die ga ik nu bijpakken. Nee. Nee, dat was... <lacht> Kijk, je bluide en stille, stinkende en geurloze. Ja? En waar kan je het verschil nou ja. vandaan? Gemiddeld laten mensen zo'n tien scheet op een dag. Zo, dat meen ook, je dat? Ja, per persoon? Ook de, ook de, ook kon dames. Ook de koningin. Dames ja. ook. En straks slaat je er ook een aantal, maar dat heb je natuurlijk niet door. Nee, nou... Nou ja, nou ja, jij misschien. Je bent een wapperaar, hè? Voor je, en wapperen. Ja. Maar het gemiddelde wind bestaat van 99% uit gassen die geurloos zijn. Denk maar aan stikstof, zuurstof, koolstof, dioxide, waterstof en methaan. Methaan is wel brandbaar, hè? Dus moet ja. om je een scheet ook wel Ja. Dat maar Dat is ook een keer aangestoken. Ja, precies. Ja. Nou, Dus 1% van de scheet zit, zit een geurtje. En dat zijn moleculen met zwavel. Want zwavel is een beetje die rotte eierlucht. Ja. Zwavel ja. ruikt naar rotte eieren. Ja, dat klopt. En het is dus waar. Dat vermoedelijk ruiken de stilwindjes sterker. Want de kans is groot dat meer trompetgestal komt door de toename... in de hoeveelheid van het geurloze gedeelte van de scheet. Dus hoe harder het scheet, uh, hoe, hoe meer lucht erbij komt en hoe minder zwavel. Ja. Dus het eindresultaat is van, van een zachte, een luide scheet zal wat minder ruiken... en een scheet wat meer. Dus het is... Uh, Wetenschappelijk bewe bewezen. Het is, het is ook zo dat. Dus dat Houdt ook af wat je eet, hè? Ja, ja, ja. Dus als jij, als ja, jij Heel veel eiwitrijk uh, voedsel, ja. Roodvlees, kip, ja. vruchten, eieren, spruitjes, bloem. Ga je aan spruitjes eten, man? Ja, dat je gaat. Je wakker, die, hoor. hoor. Ja, ja, nou, Bruine bonen, ja. Ja. uien. Uien. Ja, uien. ja. Nou, maar. maar um, um, Advocaatgebak. Wat ik ook bijzonder <laughs> vind is uh, vaak <laughs> dat je. Uh, um, als je in je bed ligt en je laat de wind en je, je ruikt hem zelf ruikt hij nooit zo erg als bij iemand anders. Ja, dat klopt. En waarom is het zo? Nou? Anderen hebben meer last van de stank dan jezelf. De verklaring is eigenlijk simpel. Onze hersenen zijn al jaren gewend aan deze geur. Jouw eigen, ah, okay. je eigen windgeur is voor jou... Nou, dat snap je wel. Ja. Maar is die dus, altijd hetzelfde? Daar kan ik niks over zeggen. Dat is het volgende <laughs> onderzoek, maar daar kom ik volgende week even op terug. Dat hangt er weer van wat, je, je, gegeten wat je gegeten hebt. Heeft, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat. Maar je hebt ook wel eens één keer per jaar heb ik hem de dodelijke wind... Ja, dat dat, dat, dat, heb je wel schot een dodelijke wind die je dan laat? En Met een vingerroetje schade? Nee, gewoon een dodelijke wind dat, je, dat die zo stinkt... Ja. Dat, die gewoon, dat die niet meer weggaat, dat die op je schade nou, tikt... dat ik, die de hele nacht dan om dit, je heen blijft. Laat ik dan dit zeggen. Ik heb in een uh, hotel in uh, downtown Chicago... Heb ik, uh, drie man in Onderbroek uh, midden in de nacht uh, de, de gang opgejaagd. Met een dodelijke wind. Die kwamen de eerste twintig minuten niet naar binnen. Ja, ik ik, dat, ik dat had dat een is beetje ja. last van vetgas... Ja. Dat is de dat, dat, dat blijft ook laag boven het bed dat hangen. Is het. Ja. Dat is de dodelijke wind. Die blijft als een ja. soort... Die, die tikt, dan denk je dat hij ja. weg is en dan komt hij weer terug... en dan tikt hij nog even op je schouder. Ger, ken je binnen ze, nog. Ja, Ger kent ze wel van mij ook uit je ja, vrouw. Ja, ja, ja. Maar ja. die gasten stonden gewoon uh, om drie uur s'nachts op de gang met hun uh, dat, dat een onderbroek. Een... Die ja. laat je een paar keer per jaar, dus ja. deadly fart. En dan nou, is een paar beetje... keer per week red ik wel hoor. Ja, ja, Ja, ja, ja. Maar jij slaapt dan wel <laughs> met Paula gewoon in één bed bekijk. Ja, maar we hebben al twee dekbedden om het zoveel mogelijk af te dekken. dat is fijn, ja, dat snap ik ook wel. Ja. Dan dus kun je het dan een beetje afdekken. Kun je, een beetje, kun je er zelf ook een tijdje van genieten? Ook dat, Ja. Ja. ja. Goed. Nou, het was ja, niet smerig genoeg, jongens? Ja, zeker. Ja, nou, ja. ik, ik, ik vond het ook wel wetenschappelijk. De We dit... Darmstichting, die ons programma sponsort, kan weer tevreden ja. zijn. Nee, nee maar nee. ik vind het wetenschappelijk en daar hou ik dan van, want dan is het opeens niet meer ranzig. Nee, ze nee, nee, zeggen precies. toch altijd: klinkers zijn geen stinkers. Dat nee. is dus zo. Ja, ja. De eerste ja. die hem ruikt, die heeft hem. Poepetje gebruikt. Die heeft zijn poepertje gebruikt. Ja, en hoe <laughs> Heb jij het wel eens gedaan dat als, je in een, dat als je ergens bij de groenteboer stond, of in de rij ergens. en je liet er per ongeluk eentje vliegen of in een lift. En dat je iemand anders naar aan gaat kijken. Ja. Ja, dat je. Nee, je ja, deed dat in de kerk vroeger. In de aangetakkerk ja? kerk hier. Ja? Maar uh, nee, dat, die, dat, vond, dat zie ik dan zelf toch als, als, als een soort van nederlaag. Dus het, dat is mij niet gebeurd. Dat gaat ook niet gebeuren. Je hebt nooit een wind gelaten. En dan, dan stond nee. je daarnaast iemand aan te kijken. Wat doe jij nou? Nee, want ik weet als, dat ik zelf al ga kleuren. Dus oh. dat die act gaat voor mij niet op. Mijn maar ja, maar, maar, oom nee, nee, deed ik dat. Durf... Die ging echt helemaal ongelijk. Ja, Ach, kijk, om te kijken, wie, zo wie heeft, wie heeft hem laten vliegen hier? Ik weet bijna zeker dat de heer Loogman dit wel ja. gedaan heeft. Ja, kijk, ja, kijk dat ook, Nou, de, die is ja. ook expert uh, en uitvinder op. Uh, hij had uh, innovatieve. Uh, innoviteiten vroeger. Hij heeft dus ook een, uh, een padvindersfluitje in de ARI ingebracht. En ik zal het geluid zo goed mogelijk na. Ja, je moet alles proberen in je ja. leven Heb je niet ineens een aansteker erbij gehaald? Ja, dat heb ja, je, ja, je ja, wel ja, bij ja. een film gebruikt. Nog sterker, he? ja. ik, heb zelfs, allemaal gedaan. ik heb zelfs... Ik heb zelfs, dat ik uh, zeg maar op mijn rug lag... met mijn benen ongeveer tegen mijn oren... Dat de petomaan. Dan, dan aansteken ja. oh. en daarmee een aansteken. Ja. Shicky. Ja, dan ben je wel een held. Ben je een grote meneer, je dat Ja... <laughs> Ja, dat is hele grote Ja, de Groot, die moest de binnenkant van zijn dijen uitkloppen, want broek vat de broek te vlam. Oh ja, dat heb ja. ik ook in je Peter, blauwe, de, een jeugdvriend van mij. Van ja. Een jeugdvriend van mij, Peter. Ja, kom, kom, aansteken moet je scheep laten. Zij bukt. Ik hou die aansteken met een, bad, ja. een badstof pianofroek oh. aan. Die stond in een hele andere ding. Korbadstof, ja. ja. So, maar dit ja. gaat, dit blijft, dit is het laatste stukje is niet heel wetenschappelijk hoor. Nee, het is niet nee, wetenschappelijk, maar, goed, maar. maar ik vind het wel fijn te weten dat jij. Dat jij een uh, pas in, de in je reet hebt gestoken op jonge leeftijd. <laughs> ik, had dit, ik had dit niet willen missen dit nu. Goed, hè? Wij deden allemaal de meest achterlijke dingen. Ja, dat weet ik toch. Ja. En, dan, ja. en, en da, dat maakt het leven zo leuk. Ja, is een achterlijk plaatje ja. dan ook. Ja, Je zag een wel. mooie foto van je vader ergens op Facebook. Blowing in the wind. Uh, met, al die, met al die poppetjes. Al ja, die, ja, die had ik erop gezet. Ja, ik gezien. Ja, mijn Mooi. vader was jarig. Mijn, mijn vader was jarig. Oh, okay. Hij had 104 geworden. Zo. Nou is ja, dat goed. ook wat oud hoor. Ja, respectabel. Nou, ja, je weet het in. niet. Mijn oom reed een auto toen hij 100 was. Ja dat is de ook de waarde. jongere broers ja. uh, Nee mijn vader is in alle vrede overleden. Dus die zei uh, van jongens kom maar Ger. Ter want uh, uh, vandaag ga ik er mee op. Het is goed zo. Het is een, een briljant leven gehad. Ja toch. En toen uh, was het inderdaad. Uh, Hoe oud? Hij was 84. Maar had al een paar jaar erbij kunnen hebben. Ja. Nou en goed ja, 84. Je kunt beter kort branden dan langs meulen. Hè? Ja, dat is ook waar. Ja, ja. mensen worden honderd en hebben, hebben de laatste vijftig jaar van hun leven geen kloot meegemaakt. Ja, ik, kom, ik, kom nee, ja, ja. ik kom bijna dagelijks in het huis in de duin. Ik heb een maatloos respect voor die dames die daar Absoluut. Uh, uh, uh, iedereen uh, ja. uh, helpen. Iedereen helpen en niets is te veel. En, en uh, ik heb het een half jaar gedaan, toen ben ik er maar gestopt als vrijwilligerswerk. Echt waar? Ja. Ik begeleide een meneer, daar heb ik ook een stukje overgegeven en die ging dood. En dat geeft me toch iets meer aan dat, ja. wat je dan doet... is je gaat met die oude, oudjes gaat je een beetje ging leuke dingetjes doen. Dat ja. weet, weet ik veel. Uh, een oude... Noem ik hem een Alkmaar waar hij op school had gezeten. Naar zijn oude schoolgebouw. En, je, al dat soort dingen ging je dan doen als vrijwilliger. En toen ik eentje, daar kwam ik elke week met een, die man... was al redelijk aan een dementeerd, Toen ging niet dood. Toen heb ik dan zijn een uitvaart geweest. En ik, ja, hmm, daar moet je ook wel een beetje voor geboren zijn. Dat denk ik wel. Uh, als ik, want ik had wel zoiets van ja. ja, als ik twee keer per jaar iemand ga wegbrengen, je gaat, toch, je, gaat je toch echt naar zijn man. Zeker. Zo'n is toch een lieve man. En dan moest ik hem helpen naar de wc. En dan sta je weer, weet je wel, zijn man met de volle luier te helpen. Ja, ja. Dat maakt me niet uit. Dat doe ik graag. Nee, graag gescheueld woord. Maar ik had toch op een gegeven moment van ja, ze gaan allemaal dood, joh. Nee, maar het is, het is, ja. het is heel uh, confronterend ook. En de, de, de, Nu uh, zitten we met de, de, de, de moeder van mijn vrouw uh, Siska. De heer Nedelof, en die, die zit dan in het huis in de duin en is demonterend. En dat, dat, het gaat zo hard achteruit, jongen. Dat is ja. niet normaal. Ja. Soms is een mens ontierd En als ze heel gelukkig zijn, denk je... Nou, prima, ja. moet je wel lekker kleuren. Ja. Met spelen. Mijn moeder heeft er ook gezeten. En die had ook dementie. En uh, dementie, moet je zeggen. Ja. En, die, uh, en die had het helemaal naar de zin die vond het helemaal goed. Toen was de heup gebroken en toen zei ze van: 'Hé, laat mij maar in een karretje zitten en duw me maar een beetje rond. Ik vind het wel goed.' En dat was ook prima. En toen alles optimistisch had. En toen was alle alle medewerkers daar die rookten, die mochten dan bij haar op de kamer komen roken. En dus dat was ja iedereen kende hem trix loogman wel. Ja mooi. Het is zo grappig, joh. Ik heb het er, er zit nu Iemand die, zit, die werkt er al 45 jaar. En, uh, en zo goed, jongen. En zo, uh, ik zeg, moet je voor geboren worden, hè? Ja, dan heb, dan je je, echt... heb je ja, mijn moeder Trix, Loog, heb ik Trix Loogman gekend? Natuurlijk heb ik Trix Loogman gekend. Ja. Dat dus vind ik dan zo leuk. Dat, dat je moet echt... je dus echt kunnen opbrengen. Want je ja. weet gewoon, elk jaar neem je afscheid van mensen... die ook ja. een kerstkaartje van jou die hebben geholpen. Zeker. Daar ja. moet je echt voor geboren worden. Ja, zeg ja groot, groot, respect. Diepe, groot en, respect. Die mensen moeten ze nou een beetje geld geven. Yes, ja, juist. ja. Ja, dat, dat, heb ik ook, dat liep ik ook ten tijde van die corona-hassel. Weet je wel, geef die mensen nou gewoon echt een, een heel goed salaris. En dat motiveert wel heel nog Geloof ik nog niet. toch, nee. Nee, is gewoon nee hoor. Nee, je, kunt om, je kunt beter op de zuidas gaan werken. Ja, of 200, yes. 200 miljoen in een fonds stoppen. Ja. Of uh, je personeel uitschelden op uh, de werkvloers van een tv-programma. Dat is sowieso leuk. Ja.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 Together, I'm gonna to get down in that sunny southern weather. Crosby Stills Nation Jong van het legendarische album Deja lief ja. Mensen. En ja. we kennen het allemaal. Het is uh, uit 19 nog wat. Wacht even voordat we ja. beginnen, want het is half 11, hè? Oh, oh. ja. Nou, ja, dan ja. zie nou, ik... alweer. Uh, ik uh, graag. graag. Uh... Maar niet over voetbal. Hey woord. Hans, oude Rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Hé, hey, goedemorgen mannen. Hey, goedemorgen uh, mannen. Hans. Gaat hij goed? Gaat die goed? Ja, ja, ja. zeker. Ja, gaat goed. Gaan we het over voetbal hebben, of niet? Nou, ik begin niet met voetbal, maar als jullie uh, als vier volwassen mannen tien minuten overwinnen en uh, <laughs> scheten uh, mogen hebben, dan mag ik straks... Wetenschappelijk, hè? Wetenschappelijk. Absoluut. Ja, het was wel wetenschappelijk. Nee, dat was heel goed, heel goed. Hey, maar ik begin toch even met de afsluiting van het Formule 1 seizoen. We hebben natuurlijk gekeken afgelopen zondag naar de laatste race van het seizoen, hè, dat was de 23e. En uh, nou ja, het was weer eigenlijk een uh, walk in the park voor uh, onze Max Verstappen. Hè? Die uh, gewoon dominant die wedstrijd won. En uh, de meeste aandacht ging uit natuurlijk naar die tweede plaats. Uh, tussen, uh, de strijd van de tweede plaats tussen Leclerc en, uh, en uh, onze vriend uh, Perez. Uh, uiteindelijk heeft Max ook weer uh, te horen gekregen dat hij misschien Perez in het begin voor had moeten laten gaan. In de eerste bocht al. Nee, dat. Nou, ja, nou, dat, dat, dat zegt de internationale media en dan vooral Zuid-Amerikaanse media. Die zeggen van, nou. als hij nou echt geholpen had, dan had hij die PRS laten gaan. en dan uh, had hij daarachter de Leclerc kunnen ophouden, weet je wel. Maar ja, ik weet niet of het zo werkt. Hij, hij komt gewoon te <laughs> kort, die PRS. Dat kunnen we vooral kort of niet? Hè? Maar dan geeft, dan geeft hij uh, Leclerc toch ook een, uh, een DRS? Uh, dat is het verhaal nou, toen. Ja. Ja, maar hij kon hem gewoon niet bijhouden. Dus nee. ja, de, de, wat moet Max dan? Moet hij gewoon uh, niet geen gas geven? Dat is nee, gewoon... dan gaat hij, een seconde, gaat hij iedere keer net een seconde voor Leclerc. Maar dan moet Perez wel uit kunnen lopen. Dat kon hij niet. Ja, nee, dat kon hij ook niet. Want hij kon, hij kon Max niet eens bijhouden. Dus, uh, dat bedoel ik. En dat is ja. eigenlijk het hele jaar al zo. Dus ik vind dat Perez gewoon niet moet zeuren. Die moet gewoon meer gas geven. Onze speler. Uh, maar dat kan hij niet. Hè? Dat kan hij niet. Hij, hij zei... ja, dat kan hij niet. Dus uh, nou ja, hij moet gewoon niet zeuren. Maar ja. Er werd natuurlijk weer wat olie op het vuur gegooid, ook door zijn vader. weet je wel. Ja, goede quote die ook. Ja, dat goede... ja, die... Mijn zoon wint alleen de moeilijke races. Ja, ja. nou goed, hij heeft, hij heeft twee hoge nou, Alles wat Max wint, heel... dat zijn van die makkies, joh. dat doe je ja, met twee vingers. Die had ik ook kunnen ja, winnen. Ja. Ja. ja, want als we zien hoeveel Max gewonnen heeft, natuurlijk 15 overwinningen. Uh, een, een record. Uh, Schumacher had er 13 en Vettel had er 13. Ooit in het verleden. Uh, maar die hebben het uh, uh, respectievelijk gedaan naar 18 en 19 races. Dus, Nominaal. Dus, dit, dit, dit, telt, dit telt eigenlijk niet weg, Want Max heeft uh, 23 races, 15 overwinningen. Hij had geen record trouwens van het grootste marge. tussen de nummer 1 en 2 in het WK. Want. Uh, nee, dat is toch uh, steeds uh, Schumacher, hè? Nee, dat is nog steeds Vettel. In oh, Vettel. Okay. Ja, Oké. 2013, die had 155 punten voorsprong op uh, onze vriend Alonso. En uh, ja, Max mag maar 9 punten uh, tekort eigenlijk. Uh, Topman, uh, Vettel. Het is geen enorm... Uh, sorry? Topman, die Vettel. Best leuk. Leuk voor ja, van het Ja, zeker. Vettel natuurlijk afscheid. Uh, ja, ik vind dat hij zich uh, enorm ontwikkeld heeft. Het was, ik vond het al een beetje een, een bleuwe uh, Duitse jongen, maar hij heeft goed ontwikkeld vind ik ook persoonlijk persoonlijke vlak en eigenlijk is het gewoon jammer dat hij dat hij de Formule 1 verlaat uiteindelijk zo jammer natuurlijk maar uh, zijn laatste race werd uh, ja toch wel even in het zonnetje gezet door uh, ook zijn, uh, zijn uh, collega's en voor de race mocht hij even uh, door een, een soort uh, uh, ere lopen dat was natuurlijk wel leuk om te zien uh, Oké, okay, maar goed, uh, ja, de, de, de, het seizoen heeft toegespitst tussen uh, Leclerc en uh, Verstappen. Nou ja, goed, Leclerc won in de eerste acht races zes keer. Dus uh, ja, toen dacht iedereen van, uh, zal het wel lukken met uh, Verstappen? Uh, maar goed, in de overige zeventien races heeft hij maar drie keer gewonnen. Uh, dus uh, ja, Max Verstappen was gewoon uiteindelijk in het einde van de... Van de seizoen gewoon, gewoon dominant dat leek boven hè? Uh... Ja, dat was het leek boven. Hey, ja, en... boven inderdaad ja Hans ja. eh, hoe is het nou eh, met die Ricciardo afgelopen? Want die zou testcoureur, die zou derde coureur worden bij en dat, dat Nou Marco. dat komt hij waarschijnlijk, wordt hij waarschijnlijk ook wel bij Red Bull. Dat Is er niet duidelijk uh... hè? Ja, nou, maar <laughs> ik denk dat is een deze dagen uh, uh, bekend zal worden gemaakt officieel en dan gaat hij de testen en de Zo Over geld gaan hè? Natuurlijk gaat het over geld. Meen je dat? Uh, ja, maar je kunt Ricciardo terughalen bij Red Bull. Ook om een beetje die press weer. Uh, een beetje onder druk te zetten. Want... Onder druk zetten, inderdaad. Want uh, ja, als hij een paar keer niet goed presteert. dan kunnen ze hem zo uh, uh, in, inruilen voor uh, Ricciardo. Dat zou wel aardig zijn, natuurlijk. Uh, nou, we moeten 102 dagen exact wachten voor de volgende race. Die is pas op uh, 5 maart volgend jaar in. Uh, we gaan we heen in. Uh, ja, dat, dat kan uh, ik niet, er komt een loodgieter. Nee, jammer hè, ja, ik heb een begrafenis. Maar. Uh, nou, kijk, uh, we moeten nog gewoon onder, onder twee dagen wachten. We hebben vandaag, as we speak, daar rijden ze ook nog trouwens, in. Uh, uh, Abu Dhabi. Sorry, wat is er? Jongens? Nee, nee, nee hij heeft een, een uh, pas in de gestoken, helemaal ja, Dat is wel een ellende, zeg. Maar uh, op dit moment uh, rijden, rijden de Fuller 1-wagens ook nog. Ze hebben een bandentest en een rookie-test. Uh, wat wel leuk is, dat Nick de Vries uh, natuurlijk bij, bij, bij Alfa Tauri uh, rijdt op dit moment, vandaag. Uh, in 2023 beginnen we met uh, drie testdagen uh, in Bahrein. Uh, daar is ook de eerste wedstrijd. Uh, eind februari is dat, 25 of 27 februari. Uh, dus daar moeten we nog even op wachten. Er zijn uh, zes sprintraces volgend jaar. Uh, dat is ook al bekend. Azerbeidzjan, Oostenrijk, België, Qatar, Verenigde Staten en Brazilië. Uh, uh, ja, en Red Bull, hoe gaat het daar verder mee na het overlijden van uh, Dieter Maasensits? Uh, ze hebben gezegd dat uh, ze doorgaan met de manier waarop het nu gaat. Die Mark, Mark is een, is, is, is een zoon van die Dieter Matheziet, die heeft het nu ook voor het zeggen, samen met die Thai'se familie Jovi Dian, mm -hmm. die, uh, die hebben de uh, meerderheid van, van uh, in het belang van Red Bull. Uh, maar ja, ze zijn het er allemaal wel over eens dat uh, uh, Formule 1 toch eigenlijk de, de grootste marketinginstrument marketing is voor, voor zo'n uh, smerig uh, drankje. En uh, waar ze er heel veel van verkopen trouwens hoor. Um, dus uh, nou ja, goed, we moeten even wachten op weer uh, volgend jaar. Uh, uh, ik hoop dat het uh, gewoon spannend wordt tussen en, en Ferrari en Mercedes en Red Bull. Uh, spannender eigenlijk dan dit seizoen. Want uh, uh, ja, de, de dominantie van Verstappen maakt het eigenlijk niet veel leuker. natuurlijk uh, omdat het een Nederlander is, is het leuk. Maar uh, we willen eigenlijk allemaal toch uh, liever uh, ja, uh, spanning en sensatie. Ja, nou, dan kom ik, toch, uh, kom ik toch, jongens, nog even bij het voetbal. Ja, kijk, uh, voetbal is de, de, de meest populaire sport op aarde. Dat, dat, dat is gewoon zo, dat blijft gewoon zo. Uh, er hebben 4,3 miljoen mensen gekeken naar Nederland, uh, Senegal. Uh, Gisterenmiddag. Is dat veel? Uh, uh, <tie> nou ja, het is eigenlijk het slechtst bekeken op, uh, als, je, als je alle eindtoernooien bekijkt, EK's, WK's, het is eigenlijk een van de meest. <tie> gekeken, openingswedstrijden van Nederland Oké, okay, vier, dat bedoel ik. Ja, omdat A, we heel veel mensen afhaken en B ook moeten. Ja, 5 ja, dus, <laughs> onder, onder het een Qatar Qatar is... Ja, uh, tijdstip. een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje in beetje een toen een beetje een beetje een beetje Er maar miljoen, dus waren er een 100.000 minder die een keken. Trouwens, in dat beetje in 2010 hebben ze wel de finale gehouden. Ja. Ja, of dat uh, dit jaar gaat gebeuren, dat weet ik niet. Maar, uh, uh, uh, afgaande op uh, uh, gistermiddag, die wedstrijd, uh, ik vond hem heel slecht. Uh, de ze men... de kwartfinale, daar houdt het op. Ja. Nou, dat denk ik ook. Ja, ze, ze halen de volgende ronde wel. En dan moeten ze nog. Maar hebben ze niet echt een, een heel goed land komen. Uh, in... Brazilië of zo, lekker man. Ja, lekker uh, Argentinië. Lekker potje. Brazilië. Nou ja, Argentinië, gaan we zo kijken. Tenminste, ik ga kijken even. Die spelen over uh, zo'n 20 minuten in, uh, in uh, Qatar. Tegen Saoedi-Arabië. Nou ja, dat is ook een wissel van niks eigenlijk. Maar goed, het is wel leuk om Messi even naar... De... Messi kennen jullie, hè? De, de grote man van... Uh, Argentinië. Messi? Broer van uh. Vork. <laughs> Messi hem. Broer, broer van Vork, toch? <laughs> Vork en Messi. <laughs> Maar, uh, ja, uh, Vork staat links buiten, Messi rechts buiten. En, uh, <laughs> uh, ik ga er even naar kijken. Ik wens jullie nog een hele mooie uitzending, mannen. Want, uh, ja, uh, uh, jullie hebben nog uh, bijna anderhalf uur voor de boeg. Met ik ben kapot. Ja, lekker, man. Heerlijk. <laughs> ja, hartstikke. Uh, Dankjewel, dan. Een, uh... Ieder, iedereen verheugt zich erop, absoluut. Ja, we, en, we ja, worden er wel verantwoordelijk uh, van. Bedankt, en uh, we gaan. Uh, volgende week buiten de gaten richting het in de, de inderdaad. Dokter, ja, ja. Uh, ja. ja ik kan dak hey, oké okay. hey, bye, bye. bye bye i saw you in only and months we've been apart you look happier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 Friends told me one day of your heart Oh, ja, Ed, Eddie. Eddie zelf. Eddie maakt hele leuke liedjes, vind ik. Eddie Sheeran. En jullie weten, ja. af en toe dan op vakantie... dan uh, pleeg ik nog wel eens een Javaanse jongen in de brand te steken... om een lekker peukje te roken. Met een sigaret uh, ja, aansteken. Ja, met Javaanse ja. jongens be be bedoelt Frank Scheck. Uh, ah, ah, ja, MSG. peukje. rookt alleen op vakantie, hè? Ja, ja. ja eigenlijk... Eh, eh, Paar dagen per jaar, nog maar één ja. week met Gerrit en je vrouw. En de laatste uh, toen we de corvette uitlieten in Frankrijk hebben we een pakje vanas jongens meegenomen. En dan ja. dan, dan draaien we het checkjes en dan gooi ze het pakje. En wat ik over heb, geflikkerd, ik weer weg. Ja. Ja, dat is wel, uh, maar goed, kan het, steeds, uh, het kan altijd gekker natuurlijk. Want in het uh, Chinese Xinjiang, een uh, 50-jarige man, die heeft een marathon uitgelopen Een 3,5 uur. En dan denk ik, nou oké, okay, is op zich uh, wel op leeftijd. maar kan, en niks bijzonders. Maar deze Vent, Om Chen ook wel genoemd, die leverde die. Uh, sportieve prestatie terwijl hij dus de ene naar de andere al lopend de ene naar de andere peuk opstak. <lacht> dus uh, ja, en het is overigens niet voor het eerst dat deze marathonloper uh, dit kunstje opvoeren. <kliek> want in de 2018 reeds rende hij al rokend de marathon van Guangzhou. <lacht> dat kon je, en Een jaar later uh, van uh, Xiamen. En uh, ja, goed, waarom die man dat doet, uh, is niet bekend. Maar ja, uh, misschien loopt hij er beter op. Je, je weet het vaak niet. Houdt waarschijnlijk van roken. En dat denk dat sowieso denk ik. Er zijn niet... er meer Chinezen, hoor. Het ja. zal geen weddenschappen betreffen, denk ik. Ja, maar... maar goed, er zijn overigens geen regels die deelnemers verbieden om tijdens het lopen een peuk op te steken. Dus dat is wel gekke natuurlijk. Het. Ja, zo raar. Bedoel, nu, weet je nog, de Elfstede, toch met uh, vriend willem alexander Sander. Die waren ja. ja. Als je dat nu zou doen, zijn ja. ja, zou die in elkaar geslagen worden. Ja. Ja. Maar de vind het ja. bij wijze van spreken. Denk, bizar, hè, eigenlijk. <hijen> ja, maar als, als je er er over nadenkt. Gaan, ja, maar hij heeft er niet eens over nagedacht. Hij heeft nee. een, een, die hele familie rookt. Ja, dat is een hele andere tijd. De leraren voor de klas vroeger stonden ook al Ik had een Engelse leraar die vond gewoon Benz Zijn op zijn zaal. Ja, dat was vanochtend nieuw. De rokers bezuinigen. Amper op sigaretten, ondanks de prijsstijgingen. Ja, dat is net auto ja. met autorijden. Mensen gaan, ja. denk ik, echt niet... Ja, als je het 5 euro liter maakt, dan dunt het aardig uit. Maar een pakje sigaretten van een klein pakje Marlboro kost 8,40 euro. 40. Ja, en ik kocht dat een baal 16 euro. Ja. Gewoon Javaanse jongens. Ja, ik denk, oh, die zit die zo die elke dag roken. Nou, in Australië is het deze... Maar dan maakt het gewoon 25 dollar. Ja. ja. En dan, uh, dan denk je... Toch? Dan denk je wel even na. Ja. Nou, ze willen dat, dat hier ook gaan doen, hè, uiteindelijk. Ja, alleen werkt dat niet, want Europa's blijkt niet zo verenigd dat je dan ook in Luxemburg niet meer uh, goedkoop kan. Het nee, draagt natuurlijk best wel. Ik, bedoel, ik ben natuurlijk de oude lul met jij, maar dan ga je toch weer Als iemand een sigaret. dan maak een sigaret van je. Nee, neem even van mij. Als je 20 sigaretten, die zijn 40, 40 eurocent per stuk een sigaret. Ja. Dat is gewoon een oude gulden. Ja. Ja, maar ja, gulden per ja. sigaret. Hallo? Ja, ja, nee, nee, nee, even, ja, nee, ja, Nee, maar even, ja, nee, ja. Even, ja, even, even om even terug te halen. Ja. Van, uh, dat, dat is, in echt geld. Dat, ja, kan, ja, vol, dat, is... dat kan volgens mij... Kan nou, dat in kan... in, Nieu in Nieuw-Zeeland zijn ze bezig om het hele land rookvrij te krijgen. Ja. Ja. En het de, de, de percentage rokers is vorig jaar al gedaald tot 8% van de volwassenen. Ja, natuurlijk. Dus uh, en die willen in 2025 rookvrij zijn. Ja. Ja. Een uh, hele hoge prijzen en uh, uh, een aanvullende ja, wetgeving ook, wat wordt, betreft de verkoop. Je wordt ook weggejaagd natuurlijk. Uh, en je wordt ook weggejaagd. Je wordt weggejaagd Maar ja, toen... toen uh, nou, hoe lang is het geleden? Twintig ja. jaar geleden. Toen, toen mocht je in principe... Want ik ben gestopt in het jaar... Dat je niet meer in openbare gebouwen mocht droppen. Oh ja, ja. En, dat was, uh, en toen had ik al zoiets van... nou. Dit duurt niet lang meer, het gebeurt overal. Want ik zijn ben nu met in Amerika het al bezig. Oh ja, maar ik ben in Amerika als weggestuurd op een terras. Ik zeg: Mag ik je er ja. in de buitenlucht. Nou, sorry, sorry. Dan moet ik naar het parkeerplaats. Ja. Dan moet je een er ook. Ja, gelukkig ja. ik niet meer. Hey, luister, hebben jullie even meegekregen dat onze Oosterbuurtjes. dat die nieuwe. onze. de, de Weermacht. dat ze even nieuwe, nieuwe uniformjes hebben gekregen? Ja, mooi hè? Ja, ze hebben hele. Het ja, nieuwe... ziet er goed uit. Ja, ze hebben mooie pakjes gekregen. Ja, mooie helm erbij. Ja, mooie helm erbij. Dus de, de Duitsers <laughs> hadden een, een nieuwe uniform. En in de maat was small short. Dus klein en kort. SS? Ja, precies. <laughs> en die afkorting stond ook... Ja, serieus. Ja, die afkorting die stond, die stond in die pakjes. My en dat God. stond natuurlijk... De SS werd tijdens de tweede Wereldoorlog gebruikt als afkorting voor de Schutzstaffel staffen ja. De SS, dat waren natuurlijk de grootste honden waren dat. Dat waren de paramilitairen binnen de nazi partij Ja, die waren heel slecht. Die waren heel hoort. slecht, waren die, die SS'ers. Ja. Maar het, is, het ministerie voor 2,3 miljard, ik niet, weet niet hoeveel pakjes het gaat, maar het zijn er best wel een aantal. En het ministerie van Defensie heeft, uh, uh, heeft meer een stappen ondernomen. Want uh, de soldaten moeten zelf het etiketje eruit halen. Dus uh, het gebruik van de letters SS, dat wist ik overigens ook niet. Dat is in Duitsland verboden. Je kan ook niet het uh, uh, uh, dubbele S op een kenteken plaatsen. Nee, klopt. Ja. In Spanje wel bijvoorbeeld. Ja. Als nog kom je, dan kan je nog wel eens een auto met een SS-kenteken tegenkomen. In Nederland mag dat ook niet. Nee ook, meerdere, de, nee, in Nederland ook nee, ook niet. In meerdere combinaties in Nederland mogen ook niet. VVD ook niet volgens mij. Um, nee, volgens mij ook niet. Nee. <laughs> nee, ik denk die gelijk Ja, ja dat, dat soort dingen. Ja, politiek, RTL wel? Ja. ja. Ik had een auto met RTL. Oh ja? Ja. Jij ja. werkt ook voor RTL? Ja. Nee, en uh, ik dat weet, als niet... je een violetje te kopen staat, KGB als kenteken. Zo. Echt waar? Dat moet je ook oppassen. Ja, Nederlandse auto gewoon. KGB kan dus wel. Maar goed, dat is ook geen Nederlandse club. Uh, dat heet ook anders. Van suffersieve elementen. Nee. Ja, dat heet uh, tegenwoordig AIVD. Of MIVD. Ja. Oh? Dat zijn de militairen. Ja. Mieter, ja, nee, nou, goed, mag niet Dus dat. Maar goed. Hé, hey, uh, Ger, uh, ja? had je nog een, uh, een, een klein stukje muziek in de aanbieding? Zeker. Of wil, je, of wil je nog een nutteloos weetje van me? Nee, ik, eerst een stukje muziek en dan weer een nutteloos weetje. Nutteloos. Toet ja. huh? Toeter erbij. In mijn want is dat is dat, is dat, is dat, is dat is het fluitje? Dat is dat fluitje. Ja. Uh -huh. Darling, I had to write to say that I won't be home.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 Never never never. Go home again. Mooi, die liedjes van vroeger, die hadden gewoon altijd een heel verhaal in zich. Ja, prachtig. Weet je wel, het was echt. Uh, Dat luister je en dan moest je gewoon... gewoon oh, nou, nog een keer. Ja, en dan ja, moest, je, ja. moest, moest je gewoon huilen. Fluitje. Ja, <laughs> ja er stemmen. waren briljante teksten bij, maar uh, er waren ook beentjes die hadden. Uh, Net zo als ik zelf ook wel met me placht had te doen... Een ...nihilistische teksten met bestuurdersstoel. Liedje met bestuurdersstoel. Driver's Stuur ja, uh, ja. van Sniffende Tiers. Ja, ja. Sniffende Tiers. Dat zeg ik. Ja. Maar goed, uh, anyways. Er was dus een gozer in uh, Spanje. En uh, die uh, dreigde dus uh, te worden staande gehouden. En dacht, nou dat ik mijn pistool maar even vast uh, verstoppen. Dus hij... Uh, een 22-jarige gast die uh, verstopte dat pistool... waar hij geen vergunning voor had, in zijn broek. Dat zie je ook wel eens in films, weet je. Dan stoppen mensen dat nonchalant even in de broek. Alleen uh, terwijl hij dat uh, aan het doen was... haalde hij per ongeluk de trekker over. Noem. De schotische leuning eraf. Nee joh. Ja. Ah. Dus... Uh, Chirurgen die hadden ruim vier uur nodig om de leuning weer aan te metselen. En, uh, als beloning werd hij alsnog na ontslag uit het ziekenhuis uh, aangehouden. Dus, uh, ja, stop nooit een pistool in je broek, ook al heb je er geen vergunning voor. Je kan je het nog beter uit het raam gooien dan dat je het in je broek stopt. Ja, dat Gooi is het op de achterbank ja. desnoods, maar... Uh, Precies. Ja. Maar dat andere pistool dat werkt dus ook niet meer. Of nee, tenminste, die nou is ja, eraan gezet en uiteindelijk... Uh... Misschien hebben ze dat nou, oude vlakken uh, nog weer aan de praat gekregen. Je weet het niet. Maar dat is geen sinecure om je leuning eraan te zetten, denk ik. Nou, die puttingbug uh, ja. kan het helemaal stoppen, hoor. Want vroeger in Zuid-Amerika had je toch een dame... die had uit Nijt uh, de leuning van uh, die vent af uh, van de man. Ja, afgebeten. dat uh, weet je ook alweer. Je nee, eh... Ja, en die man is toen nog in een pornofilm gespeeld. Ja, ja, hij kreeg hem wel weer overeind. Nou man, ja, zij zijn had hem eraf, ge unit, ze had yeah. de unit eraf gesneden. Ja, of gesneden. Bob, ja. Uh, Bobbit heette Bobbit. Ja. ja. Is die yeah. Ja. Lorraine Bobbit. Ja. Lorraine Bobbit. Lorraine Bobbit. Lorraine Bobbit. Dat, Bobbit. Lorraine ja. dat, <laughs> dat, <laughs> dat, dat soort dingen <laughs> weet je ook onzin. Wat moet je hier sure <laughs> doen? Ja, maar een schot van je wing, En die jongen is toen naar het ziekenhuis gegaan. Is hij aangenaaid? dus ik ben ja. wel een gedoetje. En toen was natuurlijk de vraag, doet hij het nog? En toen heeft meneer Bobbitt... is uitgenodigd, natuurlijk ook... laat er maar een slaatje uit. En heeft een pornage gespeeld. Ja, pornage. En toen deed hij het weer. En toen deed hij het weer. Nou ja, je maakt natuurlijk een hele hoop reige dingen mee. Want een Australisch gezin heeft... een aandenken aan een overleden hond. Want een gouden terughaler. De Golden Retriever. Was, ja, ga je begraven of cremieren. Opzetter. Ja, nou ja. Ze wilde er een kleedje van maken. Nee. Ja, voor de, voor de open haard. En uh, ja, zo'n prachtige avond. zo'n soort, soort, soort leeuw die met zijn poot Precies. Zo'n ja. zo Golden Retriever blijft uh, zo bewaard voor het gezin. Uh, ja. Nou, dat vijf, ze een beter kunnen de de laten opzetten, toch? taxidermist. Weet je wat een taxidermist is? Ja, is zeker. die dieren, die ja. prepareren ja, dat is ja. zo'n prepareren jongen. En, uh, nou, die is, uh, die ik dacht iemand die steeds de hand opsteekt en die taxi steeds voorbij rijdt. <laughs> alweer, een, alweer een taxidermist. Ja. <laughs> In. Ja, <laughs> ja hij, hij, hij zegt: uh, we, we verzoek als deze worden niet vaak gedaan, maar ze zijn niet uniek. En hij uh, heeft het resultaat van, uh, van het werk gedeeld met uh, de ruim duizend volgers op Instagram, jongens. We kunnen het terugzien. Huppakee. Dat is dan wel weer fijne info, geven. We gaan inmiddellijk ja, kijken. Goed, hè? Beetje <laughs> nog met, uh, met Bill en, uh, en uh, uh, uh, dat hondje van Bill Smith. Het, het. Ja, die hadden, ja, hadden, hadden, hadden zo'n poedeltje, toch? Nee, ja, en die, die, uh, die, uh, die hadden een poedeltje, een heel kleintje. En die gingen hier uit laten s ochtends. En op dat moment reed re re re re de buurman die nee, reed net nee. naar zijn werk. En, uh, over het poedeltje heen? Over het poedeltje heen, ja. Heb jij trouwens die serie gezien van Linda de Mol? Het is te leuk. Het is echt zo grappig. Pardon? de nieuwe S5 serie. Five Live? ja. Die is, door, her, die is door ik heb nee ik niks iedereen enorm afslag dat ik begrijp is. er niks van okay. het is bijzonder grappig. Nou, dat maar zegt, is toch over, over kip, jou Wordt een kip doodgereden. Oh, dat is sowieso leuk. Dat is sowieso leuk. Ja. Ja. Dat is ja. over jouw smaak? Ja. Nee, of nee. over de smaak van anderen? Maar op een moment de familie Smit er teruggekomen. Ze hadden wel, duur wel meer pech. Want op een gegeven moment hadden ze een parkietje. Oh, ja. en het vloog er altijd los dat huis. Maar het liep af en toe ook over de grond. Oh, nee, <laughs> op gaan staan. En de zuster van uh, Maas Smit, die was op bezoek, tante Lies. En op een gegeven moment vroeg Maas Smit: uh, uh, Heeft iemand haar tweet gezien? En uh, nou, Tante die had niets gezien, maar die had er per ongeluk op <laughs> opgestaan in de woonkamer. Is dat tweetie? Ja. Nee, nee, we hebben niet zulke plakken. Uh, uh, uh, jongens, we zijn, die, uh, we zijn er aan. Waar het, zijn we? Uh, ja, aan het eind van dit uur. Oh, ja, ja, zo, nee, ik zo, zo. Het, Voordat er weer een heel ah, nieuw verhaal wordt afgestoken. gaan we zo weer door. Gaan we weer uh, praten we gaan we weer door, ja. het volgende uur natuurlijk. He? Heel vlak Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.